Dit is Joron Jeff met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil af van een geplande bezuiniging op onderwijs voor kinderen met een achterstand. Staatssecretaris Dekker wil volgend jaar minder geld uitgeven aan bijvoorbeeld extra scholing voor peuters met een taalachterstand. Maar een Kamermeerderheid vindt juist dat er geld bij moet. De partijen zeggen dat kinderen die eenmaal een achterstand hebben, die vaak niet meer inhalen. Dekker zegt dat hij het geld niet heeft om het verzoek in te winnen. De Tweede Kamer wil zelf op zoek naar financiering. De landen van de Europese Unie gaan onderling gegevens over vliegtuigpassagiers uitwisselen. Het Europese parlement heeft vandaag met regelgeving ingestemd die dat mogelijk maakt. Met het nieuwe systeem kunnen lidstaten persoonsgegevens, creditcardinformatie en maaltijdgegevens van passagiers opvragen. Volgens het Europarlement helpt dat bij het bestrijden van terrorisme. Tegenstanders van de wet vinden dat die te veel inbreuk maken op de privacy van burgers. Op het Spaanse toeristeneiland Tenerife is een appartementencomplex ingestort. Volgens Spaanse media is er één dode en zijn er drie gewonden. Ook zouden er nog mensen onder het puin liggen. De politie heeft de omgeving rond de appartementen afgezet. Het complex van vier verdiepingen staat in het toeristische deel van de stad Arona. Over de oorzaak is nog niets bekend. Een buurtbewoner zegt dat hij eerst gas rook en dat er daarna een explosie was te horen. Andere media melden dat er in het complex werd verbouwd. Die verbouwing zou twee weken geleden zijn stilgelegd omdat er grote scheuren in de muren zaten. De film 'L' van regisseur Paul Verhoeven maakt kans op een Gouden Palm. De film gaat over een zakenvrouw die wraak wil nemen op haar verkrachter. De Gouden Palm is een van de meest prestigieuze filmprijzen ter wereld. Hij wordt in mei uitgereikt op het Filmfestival van Cannes. Het weer. Vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. In het middenland wat buien. Mogelijk met hagel en onweer. Temperatuur 13 tot 17 graden. Vanavond verdwijnen de meeste buien. Morgen is het wisselvallig. In de middag wordt het vanuit het zuiden droger. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A44 Amsterdam Den Haag staat een korte file voor Wassenaar. 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 we weer met deel 2 van Matchbox, nummer 19 van dit jaar. Jawel. Um, nou, van dit jaar. Ja, van dit jaar. Ja, helemaal. Um, we gaan beginnen met L Little Richard van zijn debuut-LP... Here's Little Richard, drive long tall Sally. En daarna van een andere LP van uh, Eric Burden en War LP... Access All Areas, drive we Spill the Wine. De eerste twee zijn weer uh, geweldig om te beluisteren. Nog veel plezier met de rest van het tweede uur... I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed long-haired Leaping Gnome Should be the star of a Hollywood movie Hallo? Ah, no. To her lips, and just before she drank it, she said, <laughs> en spil de Wine van de LP Access All Areas. En uh, voor de liefhebbers, Hans is al binnen... en hij kwam binnen op het moment dat ik de eerste plaat instortte. en als je dan gezellig even aan het babbelen bent... dan heb je meteen ook niet door dat je de verkeerde plaat draait... want ik had beloofd, Long Tall Sally en het werd Lucille. Als ik tijd heb, draai ik Long Tall Sally nog even... maar anders wordt het gewoon volgende week voor Little Richard. Hier zijn de casuals. Met hun grootste hit. Want een one-hit wonder zijn ze dan nog net niet helemaal. Maar Jasmine was toch wel de allergrootste. In het eerste uur hadden we de tip van Willem en dat was Fleetwood Mac. En toen hij me de tip doorgaf, toen had ik in de tweede uur had ik al een Fleetwood Mac nummer geprogrammeerd. En die hebben we lekker laten staan. Don't stop. Dit nummer dat was de, de strijdkreet van Bill Clinton... tijdens de uh, Amerikaanse presidentsverkiezingen in zijn tijd. Don't Stop van Fleetwood Mac. Een top 100 hit uit 1977. We gaan naar de LP Out of Our Heads van de Rolling Stones. En daar staat een nummer op dat werd uh, later... als B-kantje van Get Off of My Cloud ge gebruikt. Dat was namelijk I'm Free. Horse van Mark Knopfler en dat was Cannibals. En dan zijn we toe aan een iets minder vrolijk nummer, maar wel een heel mooi instrumentaal nummer van Chicken Jack, Sad Clown. Oh, waarom doet hij het nou niet? Sad Clown van Chicken Shack. En het komt van de LP The Complete Blue Horizon Sessions. En dan zijn we alweer toe aan uh, The Beatles. Jawel, van hun LP A uh, Hard Day's Night. gaan we dus weer twee nummers draaien. Uh, allebei composities van John en Paul. Uh, alleen de ene is geschreven door Paul en de andere door John. Uh, and I Love Her. Dat is geschreven door Paul. en Tell Me Why is zo even uit de mouw geschud door John Lennon. Hier zijn The Beatles. <middels> Love Dat waren weer twee tracks van het album A Hard Day's Night... ...and I Love Her and Tell Me Why. Volgende week, Can't Buy Me Love draaien we niet... ...want die hebben we al single al gedraaid. Dan draaien we wel Anytime at All... ...and I'll Cry Instead. En nu draaien we um, een ander nummer van June Lodge... ...en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. Nummer 1 in Nederland in 1982. En Prince Mohammed met uh, Someone Loves You Honey. En het grappig is: op de CD staat Prince Mohammed niet eens vermeld. Wel nee, waarom zou je het? is ook een soort uh, Bonnie M. Hij staat er wel bij, maar voor de rest. <laughs> Kijk, hij zingt eigenlijk niet echt mee. We gaan naar een LP uit 1982, Sheffield Steel van Joe Cocker. En van dat album draaien we Ruby Lee. bij Sheffield Steel was de Joe Cocker met uh, Ruby Lee. En dan zijn we nu toe aan een nummer van de Four Tops. Ja, dat doe je altijd wel iemand te plezier mee natuurlijk, hè. <laughs> we gaan niet vragen, wie natuurlijk, hè, Hans. we niet, <laughs> uh, Het bijzondere aan dit nummer is dat het niet geschreven is door de Holland Dozier Holland. En voor Motown was dat in die tijd heel bijzonder. Hier zijn de Four Tops. Ask the Lonely. top 100 hit uit 1981 van Pussycat en Then the Music stopped. Als je houdt van mooie teksten, dan kun je bij Chris Christofferson wel terecht. En als je dan wil dat ze ook heel mooi gezongen worden en heel mooi gebracht, dan ben je bij Gladys Knight en The Pips aan het goede adres. Luister naar Help me make it through the night. I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently, I heard a most beautiful song with the dynamic. This feeling of loneliness It means a lot to me personally And I'd like to share it with you I think you'll see what I mean Take the ribbon from my head.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 in mm love. -hmm. Maar vandaag vond ik dat uh, Gladys Night en de Pips... en Help Me Make It Through The Night. En de volgende part is heel toepasselijk. Het is ook de laatste van dit programma. Want als ik naar, Henk, naar Hans kijk... dan denk ik maar één ding. You sexy thing. Matchbox nummer 19 van 14 april 2016. De, en de volgende twee uur die worden gepresenteerd door dat uh, sexy thing waar ik het net over had. Hans met zijn ZFM Muziek Boulevard live. En wij zijn er weer volgende week met uh, weer een matchbox. Met heerlijke muziek twee uur lang. Dus ga ervan genieten. En geniet in ieder geval van het uh, weekend. Als het uh, zo blijft nu dan hebben we niet te klagen. Veel plezier en tot de volgende keer.